In de Randstad staan files op de A2... vanuit Utrecht richting Den Bosch. Daar staat een ongeluk tussen Nieuwegein-Zuid... en de afrit Everdingen, 7 kilometer. Bij de afrit Everdingen is één rijstok dicht. A12 richting Den Haag... tussen Knopen Netten en Woorden... 13 kilometer door een ongeluk met een motorrijder. En daardoor zijn bij Woorden twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorken, bij Papendrecht 3. A20 richting Gouda... tussen Spanse polder en Kroop in Brechtseplein 4 kilometer. En verderop staat nog eens een keertje... 4 kilometer bij Moordrecht. Richting Hoek van Holland staat 4 kilometer tussen de knooppunt Tenterbrechtseplein en Kleinpolderplein. A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Hunnet en Beeldhoven 6 kilometer. En vanuit Utrecht in de richting Breda, daar staat bij Lexmond 3 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staat tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM ZFM met nu de muziek -bouleva.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 make you sing I wanna FM Zandvoort. Zandvoort. dominant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 Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg ich hab 20 Kinder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 Ik zeg Così. Senti questo ritmo che va, segui questo ritmo che sale, senti come va, senti come va. ritmo che va, volg questo ritmo che sale, senti come va, senti come va, senti senti, senti come va. così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 en ik weet. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood wordt te zijn. I understand that I should